We gaan verder. Nou, Henk zei net in de pauze van, nou, de boeddhisten doen ook zoiets. So zo'n ja? so, so meditatie, zo'n, so, oké, okay, dat is een goede vraag. Wat, uh, wat men niet doet, is, wat men zeker niet doet, is dat men werkt niet met zijn eigen kilim. Dat bedoel ik. Kijk, wat zij doen is ook een, een vorm van toenadering. Absoluut. Dat is ook een uh, vorm andere, andere manier dan, uh, dan in het Westen. Het Westen doet met de kop, met de, met de hoofd. En zij doen het met het haard. Maar nog deze, nog de anderen doen werken met hun eigen kilim. Goed opletten. Wanneer wij spreken van... In, in het nieuw te leven. Bedoelen we niet dat jij gewoon gaat zitten zo. Als, als de Boeddha. In de houding van de Boeddha. Van well, laat het alles over mij heen gaan. Kan me niet schelen. Je dit en laat die scorpionen mij nou overvallen. En dan zal ik toch wel overwinnen. Oh, Zij kunnen mij bijten zoveel so als ze willen, Maar ik ben toch wel. Ik ga niet kapot. Laat mij dan begraven voor veertig dagen in, in de aarde. Overleef ik dat? Dat doen ze omdat ze worden net zo... Uh, geweldige dingen kunnen ze, ze kunnen ze doen. Ik zeg niet alleen boeddhisten, maar ook andere Japaners. Ook, ze hebben ook hun eigen, eigen manier ook van dat soort, uh, dat soort technieken. Die voelen geen pijn meer. Die voelen geen pijn. Die kunnen geen pijn toe, die kan je ook meten van hen, zijn meten gezorgd. De hele bedoeling is om het licht ter, ter, uh, ervaren, dat maar te brengen via jouw kilim, jouw persoonlijke kilim. Dus zonder geloof in iets. Je begrijpt het, zonder geloof. Jij hebt alleen het licht in jij. Geen jodendom, geen christendom, geen boeddhisme geen anarchisme. hebt dat niets, geen enkele ding moet je hebben nodig. Ja. En, maar dat natuurlijk kan je niet vertellen aan een religieuze mens. Want dat is gelukkig dat zij nog nog bezighouden met de religie. Alleen wanneer de mens uitgroeit uit alle vormen van religie, dan past voor hem van toepassing dat hij niemand nodig heeft meer. We hebben die autonoom woord. Dan heb je jouw eigen kilim. En je werkt met jouw eigen kilim. Licht en mijn eigen kilim. We hebben verder niets nodig. De resten zijn allemaal overleveringen. Allemaal overleveringen. <laughs> Iedereen begrijpt het. Allemaal de nodige culturele overleveringen van volkeren. En natuurlijk, Joden moesten ook overleven. Dan hebben zij al die. De hele wetten van Mos Moshe, die wetten van het heelal, hebben zij allemaal nationaal van dat is heel erg geweldig. Want dat, die, al die wetten, die hebben zij allerlei mooie, mooie, hoe zeg je dat, mooie tradities van gemaakt, natuurlijk, om te overleven. Begrijp je? Dat zij, iedereen begrijpt dat zo hele volk doet het ook op zijn eigen manier, om te overleven. En dat is ook goed, dat is een nationale, taak is om te overleven, maar als een mens al tot bewustzijn, tot het niveau komt, of tot, laten we zeggen, niveau, misschien geen niveau, maar zo'n brandende, alles op vertierende verlangen, om zichzelf te verbinden met de enige, schep met de enige Hashem, met de schepper, die, de eindstof, en niemand anders dan heb je niemand meer nodig. Kijk, al die grote rabbies, ook die grote kabbalisten, ze laten mij ook met rust ik heb, ik heb geen dwang meer, bijvoorbeeld, nog, niet, nog van Ari, nog van iemand anders. Ze liegen me nu, nu kan je zelf werken aan jezelf. Maar het is niet, want iedereen begrijpt hoe dat zit in elkaar. En zo, iedereen van jullie moet het ook op die manier... Je zijn eigen gang gaan. Dus ontwikkel jezelf, jouw kilim. Alleen maar jij moet komen wel tot jouw de, de, de bron van, jou, van jouw kilim, van jouw eigen kilim. En niet hangen aan welke overleveringen dan ook. Want die helpen niet. Begrijp je? Die geven alleen maar lekker gevoel van toebehorigheid. Het is lekker om te, beho te behoren, het gevoel dat jij ergens, ja, identiteit, identiteitskwestie, je voelt pret prettig. Men heeft jouw lief, ja, die, jouw omgeving, etc., Moet je goed begrijpen. Geen mens, de mens heeft, de, de Hashem heeft de mens gemaakt op de manier dat die, dat die neutraal blijft met een ander. Dat je laat de ander met rust. Met al zijn, met al jouw liefde, liefdes aanzoeken, et cetera. Je moet de ander met rust laten. je? Dat is wat de mens, hoe de mens gemaakt is in de realiteit. Niemand heeft jouw jou liefde nodig. Laat me, let self, dat je, het, dat je liefde werken en je liefde zelf. Dat jij jouw liefde brengt tot sereniteit zelf in jezelf. Dat is wat nodig is. En niet komen met jouw liefde, want wij kennen geen liefde hier. Uh, Al die liefde die wij doen, um, it is, it's niet, het is niet een komedie. Dus niet andere liefde tonen, dat is allemaal religieuze uh, leug. Het is nodig natuurlijk, dat de mensen een beetje... Een beetje uh, hopelijk komt tot, tot eigen gevoel van dat hij één is als de schepper één, zoals de schepper één is. Dat is, het, dat is eigenlijk de, het enige wat aan de het uitverkoren volk gegeven was. Dat. Dus de, de voorvader dus van Joods volk is niets anders, heeft geen andere. Andere verdienste is dat die groot, die artsvaders, die hebben ingezien dat er is maar één schepper, één sof. Ze waren geen oprichters van religie. Abraham had niets te maken met religie, Abraham. Abraham was op zoek naar één sof. Ja, uh, Jakob waren geen oprichters van de Joodse religie. God verhoede. Ze hadden niets te maken met de Joodse religie. Begrijp je dat? En wat ze hebben allemaal gemaakt daarvan, dat is hun uh, eigen weg. Dat is een, eigen, een, eigen ze, een nationale. Oké, okay, nou ik zag het niet slecht. Het is goed wat ze hebben gemaakt. Maar zo is probeert elke kerk, elke vorm van een kerk. Hij eigen belangen te verdedigen. Kijk nou, niets anders. En dat is het enige, dat is de. Omdat ze hadden iets van de waarheid genomen en plus en verbonden dat voor, met eigen belang voor de wens om te ontvangen van zichzelf. Want kan, men kan zich niet ontdoen van de, van de wens om te ontvangen van zichzelf. Dan hebben ze zoiets van een groepje, of nationaal verbonden, iets van de waarheid, laten we elkaar lief hebben, laten we dit en dit en pakken ze dan de tien geboden, die, die echt werkelijk tien zijn. Tien geboden zijn tien dus ze dus allemaal hangen ze aan die tien spherot. Dat is de waarheid wat gekoppeld wordt aan een of andere vorm van eh, eh, lokale, lokale bezigheid, lokale begrepen. En dat Verkoopt men als iets wat de mens moet wel dat volgen. Volg je dat, kreeg je koekjes, kreeg je alles, kreeg je um, sociaal verkeer, et cetera. Nee, dan ben je uitgesloten. Ja, ik heb, ik heb jullie verteld dat toen wij voor het eerst naar Israël kwamen. Ja, ik herinner je nog, waren wij daar in een, in een buurt van... van uh, Nee, waar de, waar de Europese Joden wonen. En daar waren we eens ergens in een gezin, wij, kwamen we weer naar een gezin. Streng, streng orthodoxe Joden. En dan, eh, zij hadden ook een tv-toestand. Mag niet de tv-toestand. Mag niet, orthodox mag geen tv-toestand Maar dan, de dochtertie, hun dochtertje was zo'n achtjarig meisje. En dochtertjes speelden daar ergens in de crash. En zij vertelden mij, nee, maar op de tv lieten ze zien dat... En dan, iedereen, dan iemand, iemand heeft het gehoord. Iemand heeft het gehoord en hebben ze direct doorgegeven door, door, door daar. En ze, ze, ze, ze, dus kwamen ze direct. En iemand is dus van, van, van de school, zo'n zo commissaris, altijd zo'n religieuze commissaris. En die nam haar mee en die kwamen naar huis... Laat me die oude televisie zien, tv zien. Eh, Laat me niet zien tv, we hebben mooie tv. Het meisje heeft vergeten, of weet ik veel, gespeeld had, weet je, dan al spontaan. En dan kwamen ze bij haar thuis. En hij dan eigenhandig direct had gezegd tegen die ouders, die hadden gepakt. Vanmorgen mag ze niet naar school. Dat is dan nog een beschaafde plaats, de mede, een van de beschaafdste plaatsen in in Jeruzalem, dus waren ze dan orthodoxe joden vanuit Nederland, Amerika, grote Jezusland, beschaafde landen komen. Mocht ze niet meer. We waren en we lozierden daar bij die mensen. Dus ze mag morgen niet naar school. Dan toen hadden ze direct gepakt die... En de toestand was... was ook niet... Stond niet stond niet zo open. De toestand was wel bedekt zo met zo'n met zo'n, hoe zeg ik, dat heb ik niet vergeten gezegd. Met zo'n... Met, zo uh, met een doek, Zo'n doek, weet je, net zo... Zoals in, in, in Nederland. In, uh, heb je daar op de in, de in de dorpen. Heb je zo'n zo tapeetje kleedje. Precies. Zo so was het bedekt. Net, net of het een uh, naaimachine is. Niemand ziet het. Niemand begreep dat. Niemand kan in, in zijn hoofd halen. Dat, dat orthodoxe, die zullen zo dan zo'n tv hebben in een zitkamer. Want ze hadden geen plaats meer. Zo'n kleine slaapkamer. En toen, eh, toen hadden ze op dezelfde avond, die tv hadden zich direct geplaatst in de, in de slaapkamer. Direct in de slaapkamer. Daar was een klein plaatje, daar was toch alleen plaats voor een telefoon. En telefoon was nog, weet je, nog waren toen niet van die mobieltjes. En dus de, de tv hadden ze direct verplaatst naar die slaapkamer. En ik belde dan soms wel, daar hadden ze toen, toen geen mobieltjes nog dus soms moest ik dan bellen dan dan kwam ik daar in de staat stond die tv dus nu mama kreeg tv mama kon niet zonder tv ik heb geen orthodox kan zonder tv maar die zit allemaal in de, verborgen in de bij elk orthodoxe gezin Joodse gezin zit wel de tv maar dan verborgen in de in de slaapkamer ik weet niet of dat, of dat, of dat daar een speciale boekenkast staat. Met een porno literatuur. Dat weet ik niet. <laughs> dat dat durf ik niet te <laughs> zeggen. Maar ik denk ook dat dat is al voldoende. <laughs> <laughs> <laughs> maar de volgende dag stel, also, ze Ze belde op zo. So, ze ging weer op naar school. Ja ze hadden wel aan die meisjes gezegd. Denk daarom. En zo dat is het. Het tv staat. Uh, ook hier in Nederland zijn 500 gezinnen, misschien orthodoxe, iedereen heeft het, iedereen heeft het. Dat en die, alles hebben Maar naar buiten doen ze dat net, dat mag niet. zijn allemaal tradities. Nou, heeft dat heeft iets te maken met Abraham, Hitschek en Jakob? Heeft dat iets te maken met Eindsof? Ze hadden toen natuurlijk, Marco direct bij het kader, natuurlijk. Marcos, zijn eigen, natuurlijk. Hij zegt dan natuurlijk, zij hadden toen natuurlijk geen verstand van tv's. Nog Abraham, iets Jacob. Als er tv was, had Abraham er eentje. Ja, dus ieder, maar iedereen begrijpt het. zo. Dus, so iedereen heeft iets zijn eigen, ja, op eigen manier. Maar jij moet alleen werken aan je eigen kiel. Dus, we hey, hebben tv thuis. Wij hebben een tv, uh, Russische uh, programma's. Uh, Mijn vrouw kijkt soms. Ik kijk iets, iets. Waarom niet? Ik kijk ook nu en dan. Waarom niet? Maar ik moet bepalen wat ik doe. En niet uh, een, of andere, uh, een of andere baard of weet ik veel. Niet, <laughs> <laughs> Dus <laughs> nog een keer, ziet u wel, wij zijn niet opstandig. Zie dat, wij zijn niet rivalen. Re, re, wat ik jullie vertel is niet rivaliteit tegen jodendom Christendom, wat dan, boeddhisme. Absoluut niet. Maar het enige is dat wij moeten opgroeien, de mensen die enorme, enorme, enorme drang moeten hebben om zichzelf vrij te willen maken. Deindelijk? Jij en de eensof, hoe jij bouwt met hem relatie, en dat is geweldig, dat kan ik je niet vertellen, zelfs, zelfs niet wat het is, want dan ben jij vrij, begrijp je? Aan de, aan de andere kant voel je natuurlijk dat de citra agra loert op jou meer dan op, dan op al die heiligen samen, begrijp je? Waarom? die al die religieuze mensen, de, de citra sitra Achra heeft niets aan hen. Begrijp je? Hij doet netjes, hij werkt netjes, hij ontvangt, zijn, hij ontvangt zijn beloning. Hij doet zijn tv in de slaapkamer. Hij weet dat ik doe goede zaken. Ik doe business, doe allemaal business met uh, de mensen, de buitenwereld. Hoe is die de buitenwereld? Hoe zat? Hoe die zullen het ja? Allemaal, allemaal, heet het maar iets aan. Je mag het niet doen. Ook in de wet staat het, in al die, al hun, uh, de wet bedoel ik, die van de rabbijnen, de wet van de weren, niet, niet van wat Moshe heeft gezegd. Maar dat bijvoorbeeld dat vrijdagavond een huisvrouw mag niet ophangen haar uh, wasgoed, in de tuin bijvoorbeeld. Mag niet ophangen dat, want men zou, men, anders zou men gaan denken dat zij dat God verhoede op Shabbat heeft gewassen. Dus zij mag het niet doen, want anders zouden zij denken dat zij niet religieus genoeg is. Of dat soort dingen. Je? Dat soort dingen om, om, om anderen niet te laten denken of niet te laten. Uh, schenden schende, laten zien dat, dat men schende. de Shabbat en allerlei andere dingen. Dat, het is goed voor de religie. Maar ik heb het alles meegemaakt. En ik heb geprobeerd alles, alles wat andere religieën zijn, en allerlei andere riten, dat is alles wat overgebleven is uh, in de, in, met die religieën. Geen enkele verbondenheid met de schepper. Boeddhisme, ja, en Boeddhisme zit wel wat, ik bedoel, wat zit om hun verlangen naar, naar de relatie met de schepper. Maar het is niet via jouw eigen kilim. Dat is niet. Men vult zichzelf van, met licht gewoon met dat ronde licht, wat wij noemen dat. Ja? Ronde licht, niet via de kaaf. Niet via de oor-akaf, oor-gozer en ik ontvang dan tet-tet via de kaaf. Maar gewoon zo'n ronde licht komt gewoon naar binnen en bent net zo ontvangt. Precies dezelfde al die gurus, die ontvangen het geweldig, prachtig maar. Ze ontvangen net zo als die plantjes dat doen. Ik wil ik nou een plantje, s ochtends, als het een beetje zonnetje opgaat. Wat doet een plantje? Dan draait zijn kopje draait naar het zonnetje toe. En die ontvangt het licht. Hij weet precies hoe die straaltjes komen. En zo gedragen zij zich. Precies hetzelfde. Op dezelfde manier. Goed onthouden dat. Ik heb geen, maar als je dan. Want ik gun iedereen van jullie. Die relatie met Hashem. En dat hoef je niet religieus te zijn. Alles behalve. Je moet een mens zijn van deze wereld. Van deze wereld. De mens die dier is. Wij zijn allemaal dieren. Goed opletten. Wij zijn dieren en dierlijk in al, onze ver, al ons verlangen. Alles wat we willen is alleen maar uh, hebben. Liefst de hele wereld. Pakken, pakken in onszelf. Hebben we geen kracht, dan zeggen we... Nee, hoeft het niet, hoeft het niet, maar als we geen kracht hebben. Maar liefst zou ik wel alles willen hebben. Elke mens is zo. Onthoud dat er goed. En zo so is het geweldig dat de mens zo is. Dat is de mens. Probeer niet te denken dat de mens goed is. Geen mens is goed. Onthoud dat er goed. Jozef had het ook gezegd. De rest, niemand heeft het zo gezegd. Als je kijkt naar een religieuze, al die boeken die ze schreven al die commentaren, al die, overal zeggen ze dat, oh, die rabbi, oh, die was zo, die was zus, die was zus. Allemaal dieren goed onthouden. Begrijp je dat? Geen mens is goed, geen mens heeft iets maar goeds. Je kan leren die Torah, die, hoe heette, die Talmud wat ze leren, vijftig jaar en dan vijftig en zo wat je wil, Een dier blijft een dier. Begrijp je dat? Door religie kom je niet uit. Geen, geen sprake van. Alleen door verlangen naar je eigen relatie. Terwijl jij weet dat jij dier bent. Dat jij, on, f, on, dat jij uh, uh, geen kans maakt. Dat jij niets goeds heeft. Maar alleen niet apathisch zijn. Als je dat allemaal zegt over jezelf. Maar dan zeg je dat met het oog op de correctie. Dat is. Jij wil corrigeren. Jij wil niet zeggen. Ik, ik ben slecht. Ik ben dit. Ik ben dit. Ik ben dit. En, en, en, dan, en, dan, en wat dan? Maar je zegt. Ja, ik ben dit. En dit. Ik ben alles. Maar ik zeg het van binnen. Omdat ik wil correctie. Ik wil wel dat jij mij corrigeert. Niemand anders. Ik wil aan niemand onder niemand gaan liggen. Eigenlijk. Zo moet je zeggen, of je een man of een vrouw bent. Jij moet zeggen van binnen, ik ga onder niemand liggen. Ja, ik ga niet onder Amerikanen, ik ga niet onder Russen. Ja, zoals men zegt, zo, zoals heel Europa, die heeft het licht onder Amerikanen. Nog steeds, na de oorlog... Na de oorlog, oké, okay, toen was het nodig, maar nu nog steeds uh, verbonden met Amerika. Moet je niet verbonden zijn. Europa moet niet verbonden zijn met Amerika. En niet met Rusland. Europa moet de middelste lijn zijn. Duidelijk, er zijn twee oppermachten. Rusland en Amerika. Ze zullen nooit bij elkaar komen. Ja, nooit. En ze, zullen, ze hebben nooit elkaar aangevallen. En ze zullen nooit elkaar aanvallen. Nooit. Want een beer en een en een wolf kunnen nooit elkaar aanvallen, ze, ze, ze, ze, ze, ze, willen ook niet, ze werken ook niet samen, iedereen, iedereen jacht op zijn eigen manier, maar iedereen heeft zijn eigen territorium. Amerikanen zullen nooit Russen begrijpen, nooit zullen, to, to, wat de Rus, als de Russen zegt ja, dan zijn Amerikanen zegt altijd nee, als, en omgekeerd. Te. En niet dat de ene goed beter dan de andere is, dat zijn oppermachten. Ik nu, Rusland gaat nu sterker en sterker worden, maar Rusland gaat nooit liggen onder Amerika. Waarom niet? Er zijn altijd twee krachten, we hebben geleerd, rechts en links. Wat moet Europa zijn? Je hoeft niet veel te, veel te weten van de, van de politiek. Er zijn twee krachten. En Europa die, die moet wat moet doen? De middelste lijn doen, compromis sluiten. De enige verstandige zijn, dus de middelste lijn ook in de politiek, zo kan je overal dat zien. Duidelijk, dus niet hangen aan Amerika, niet hangen aan Rusland, maar onafhankelijk optreden en proberen die twee, die twee beesten tot iets, tot een zekere compromis te brengen. Dat zal helpen Europa in alle opzichten. Maar niet hangen aan die, niet hangen aan die. En langzamerhand zijn eigen verbond maken. Dat niet die NATO-landen nato, nato, nato, nato, nato die moeten mij dan helpen. Of die EU. Warschau of die andere. Niet kleven aan die, niet kleven aan die. Dan zal, dat zal dan een volwassen houding zijn van uh, Europa. En nu is het net zo dat alsof men prostitueert met Amerika. Eigenlijk. Maar. Goed opletten, met niemand, onder niemand moet je gaan liggen, uh, moet je met niemand prostitueren innerlijk, ja, niet met een land, niet met een mening, niet met een, niet met een religie, niet met iets. Ik was, in de, ik was, uh, uh, mijn vrouw heeft mij, dus twee weken geleden, wanneer was dat conflict was in de, met, uh, tussen Georgië, eh? ik was niet, ik was niet, ik kijk niet naar tv, ik keek naar tv, tv, ik kijk bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ik kijk naar dingen die cultuur, van cultuur, etc. want ik wil de Grieken mij ontwikkelen. Ja? Ik, ik, ik leer bijvoorbeeld uh, Italiaans, maar Italiaans leer ik niet om te praten, maar het is een geweldige taal van de cultuur, de cultuur komt uit Italië. Ik bedoel, joden hebben cultuur, geen cultuur. En, uh, hebben, ja, joden hebben ontvangen, ontvangen de geest. Maar in Israël yeah. is er een cultuur, is er sprake van joodse cultuur, absoluut niet. Het zijn mengelmoes van iets. Maar cultuur is Italië, die is, uh, kijk like de taal en alles. Dus ik kijk uh, soms, uh, kijk ik zo een uh, beetje zo, want daar voel ik wel de cultuur en ik wil ik graag mij, myself, de uh, uh, Grieken mij ontwikkelen. Zo yeah. so doe ik ook bijvoorbeeld andere dingen die van neger. Om mijn eigen in mij te ontwikkelen. Kijk ik soms naar, naar boksen, naar jazz. Naar dingen die, waar ik, waar ik, waar ik mee, die mijn, mijn passie ontwikkelen. Begrijp je? Dat moet ik hebben? In mijzelf moet ik mijzelf ontwikkelen. Mijn eigen kiel moet ik ontwikkelen. Ik moet de kiezen wat, wat ik doe. En hier was ik eventjes even, in een net, net gevallen. Zeg je dat? In val, de valkuil gevallen van, van mijn vrouw. <laughs> <laughs> ja. de vrouw ja, de vrouwelijke kant. Kijk, zij keek zo op een dan wanneer was het uh, acht. Ach, ach. Of was het iets van op de... Wel, op zaterdag, well, ja? Vrijdagavond. Dan, dan, dan voor Shabbat, kan je je voorstellen, voor oh. Shabbat zegt ze tegen mij, ze tegen oorlog, de oorlog is nu tussen de Rusland en, en, en Georgië. Ik zeg, Zo so is het nou? Shabbat is Shabbat. Is <laughs> oorlog interesseert mij niet. En zij heeft mij dus, mijn aandacht... ...getrokken naar die oorlog... ...interesseerde mij eerst niet... ...maar na, na, na de Shabbat... ...ging ik kijken... Dat, begrepen, was en, ah? <laughs> ...dat was bijna over... ...dat was bijna over... <laughs> begrepen, maar ...ik zag al die... ...al well, die, exactly, die, die slachtoffers, et cetera... ...en ik voelde wel... ...bij be, mij betrokken... ...ik voelde dat ik partijdig was... Al, uh, ...niet dat ik partijdig was... ...dat ik uh, voor Rusland was... ...partij van Rusland heb gekozen. Maar toch wel een beetje wel meegeslepen was. In mijn gevoel. De mens is niet, moet je wel de weten, de mens is niet... Uh, uh de mens moet altijd correcties doen. En opeens voelde ik, ja, ik voel wel voor de Rusland. De Rusland. Misschien niet... Ja, niet, niet daarvoor. Om dat yeah. soosied, soosied. Soosied. Look, that is normaal, moet je zo so weten. Dat is uh, dierlijk wat wij hebben. Maar, misschien eh, had ik mij natuurlijk altijd verbeeld, verbeeld. Kijk nou, die Georgiërs, die hebben zo so, iets eerst aangevallen die the die hebben so zoveel eh, onschuldige mensen hebben ze dat dat was mijn overweging. Maar wie weet wie wie weet wie wie weet wie begonnen daar, weet je dat? Ik weet het niet. Ik ken heel goed mijn broeders mijn mijn Russische broeders. Hij zijn heel aardige mensen. Natuurlijk, ze gaan ook niet. Ze is op een andere manier, ze hebben andere mentaliteit dan die Amerikanen. Ze gaan niet zo aanvallen. Maar wie weet? Het is niet, of zelfs dat niet, interesseert ons niet. Want dat zijn grote partijen, die moeten met elkaar, die gaan tegen elkaar, allemaal comedie, allemaal wat we zien is comedie. Maar moet je niet meeslepen in dat soort gevoelens? Want, dat is, heb je dat? Want dan ga je die partijen, die partijen kiezen in plaats van zich bezighouden, jou bezighouden met jouw eigen kilim. Op dat moment begrijp je waarom, waarom, niet. hoe kan dat? Het is toch, het is toch zo, het is toch, oh, dag, ja, het is allemaal komedie. En ook wat wij allemaal te horen van de media, zowel Amerikaanse als Russische media, is allemaal, allemaal, allemaal gekleurde allemaal media. Natuurlijk, Russen willen dat laten zien, dat het zo is, en zij voelen misschien ook dat zij... Dat dit helemaal recht, rechtvaardig wat ze doen. En die doen het natuurlijk op een andere manier, die, die, die Georgers. Maar moet je altijd opletten dat jij niet meegesluurd wordt in dat gevoel van dat. Want dat is allemaal leugen. Wat wij horen, de informatie die wij horen, is leugen. Zowel van die kant als van die kant. Moet ik mij mee dan meesluuren in dat, in dat Traject waarbij ik mijn leven op in het nieuw kapot maak door mijn partijdig voelen voor die of voor die of voor die. Op dat moment wanneer je partijdig bent voor iemand, voor die andere, dan op dat moment leef je niet. Leef je niet voor de schepper. Schepper zegt: ja, maar jij zegt, maar het is toch rechtvaardig. Ik ben toch, ik leef toch mee met die mensen dat. Hij zegt nou, het is komedie wat je maakt. Jij ja moet sereen blijven. Goed opletten. Wat er ook gebeurt, je ja moet sereen blijven. Van buiten mag je wel tonen, in je komedie, maar wij ja mag wel tonen jouw, weet uh, ik veel, uh, dit of dat, jouw medeleven, et Maar van binnen moet je absoluut sereen blijven absoluut sereen blijven. En dat is natuurlijk vergt van ons enorme, enorme werk om dat te zijn. Hoe kan dat? Het zijn toch mensen, kinderen, alles. Van binnen moet je sereen blijven. We hebben goed opletten wat ik zeg. Het is niet onverschillig. Want jij bent niet onverschillig. We zijn nog een keer, wij zijn van vlees en bloed. En als we zien die ellende, dan voordat wij beginnen sereen, Voelen van binnen, voelen we van buiten oncomfortabel onszelf. Want wij zien ellende en dat is dan gaan we die ellende precies ervaren, die anderen ervaren. We voelen dat wel, maar dat is alleen maar onze uiterlijke mens. Maar van binnen moet je seren leven, vanuit altijd kijken, vanuit verbondenheid hebben met jou met jouw virtuele plaats, waar jij waar, waarmee, waaruit jij contact hebt met de eeuwigheid. Jij en de eeuwigheid. Jij en één zoon. Geen meningen. Al, oh, je moet meningen hebben, natuurlijk, omdat jij werkt ergens op een bedrijf. Je moet een beetje een babbeltje houden. Je moet andere dingen doen. Ik weet je moet een beetje op de hoogte zijn. Dat kan je wel, dat uh, een beetje zo. Maar het zijn allemaal uiterlijke dingen die jij met andere beestjes praat ook nog op, die, op dezelfde manier. Jij bent een beestje dan wat van buiten, wat jij zegt, en praat met andere weisjes, dat is erg goed, maar van binnen, moet jij zijn, de plaats hebben van jij en een Niemand anders. Jij en de eeuwige. Wat er ook gebeurt, dat wil ze. Dat maakt jou vooruitgaan. Dat helpt veel meer dan al het mogelijke geld, wat jij zou geven aan de Slachtoffers van tsunami. Okay. Want je weet absoluut niet wat er, hoe dat al gebeurt, dat en wat gaat er daarmee gebeuren met, die, met het geld van het tsunami. Dan heb je nog meer miljardairs daar komen, daar in die Azië. En ze gaan ze dat allemaal spelen, daarmee wat het ook maar is. Je weet nooit wat er mee gaat gebeuren. Je weet nooit wat met, een, wat met elke cent wat je geeft aan de Hartstichting. Wat ermee gaat gebeuren. Ze krijgen grote, grote villas. De management gaat lekker verdienen. So, ze gaan en zij investeren in de bedrijven die, die sigaretten. Ja, juist die, die sigaretten produceren. Of sigaren produceren. Dus juist narcotik. Juist wat hard kapot maakt. Zij investeren. Je moet goed weten waarom is het zo. Zowel de mens, gewoon elke mens is een dier, wil alleen maar alles ontvangen voor zichzelf. Zo ook elk bedrijf. Elke organisatie in deze wereld, met inbegrip van alle, alle charitatieve eh, organisaties, hebben van binnen diepst in hun hart, hebben ze één doel. Meer pakken. Zoveel meer pakken met zo min mogelijke inspanning. Duidelijk. Goed opletten. Waarom? Het kan niet anders, mijn vriend. Het kan niet anders. Zo'n mens, je zo'n organisatie. Alleen, zij doen naar buiten of zij zelf van binnen. Ze hebben allerlei manieren om dat aan te pakken. Dat dit een beetje waarheidsgetrouw waar is. Omdat ze al het geld nodig hebben ze pakken iets van de waarheid en die zetten ze daar in hun, in hun als, als belangrijkste item op hun ranglijst om daaruit subsidies te halen. Of allerlei andere dingen. Keshe. Ha? Huh? Keshe. Of shaker. No, shaker. Shaker, precies. Dat is shaker. Dat is leugen. Onthoud het erg goed, mijn vrienden. Alles in onze wereld is alleen maar Checker, alleen maar leugen. Onthoud het erg goed. En moet niet negatief je dat aanpakken. Je moet het niet zien als iets negatiefs. Je moet het zien zo dat het juist vanuit dat, vanuit dat eh, moeras, vanuit die fecaliën waarin de mens geplaatst is, fecaliën en urine, en moeras waarin de mens geplaatst, is, elke mens, goed opletten, en elke organisatie, met de mooiste witte kragen, dat allemaal beestachtige dingen hebben ze. Waarom is het zo Want de wens om te ontvangen voor zichzelf? Het is niet verkeerd. Iedereen begrijpt het. Dus nooit zeggen nieuw. het is slecht. Want alles is op dat moment, dan als je zegt dat dat slecht is, betekent dat alles is slecht. De hele bedoeling is dat de mens binnen die, vanuit die absolute stinkende, stinkende milieu, vanuit die fekaliën, vanuit die onreinheden, dat die schreeuwt om hulp aan Hashem van binnen. En die bouwt, en die verkrijgt dan als het ware zo'n dun, dun straaltje van Gesset. En dan gaat je dat aangrepen, dat van binnen. En zo stap voor stap voor stap en telkens uh, reinig je jezelf uh, van die onreiniging, van die citra agra. Terwijl die citra agra blijft steeds in alle mogelijke uh, gedanten jou vergezellen. al well, jij gaat eruit uit één... ...vorm van... van uh, ...viezigheid. Ja, van viezigheid betekent wat aankleeft aan jou... ...en niet uh, viezigheid van buiten. Dan gaat ook de citra Achra ...die, die overeenkomst zich aanpassen aan jou. Jij voelt jezelf nu in wit... ...dan ook de citra Achra die verkleedt zich zo... ...en die gaat ook weer jou weer aanpakken. En dat moet je wel daarmee leren le le leven... ...en niet... God verhoede, denken dat jij goed bent. Of dat jij een beetje beter bent geworden. Waarom niet? Jij komt weer op een ander niveau. En daar voel je weer dat jij eh, krachten nodig heeft. En krachten nodig ga je voelen. Wij voelen krachten nodig wanneer wij door de klipoot overmeesterd zijn. En dat is geweldig om dat zo te doen. Het is geweldig om. Giseron te hebben, om te koord bewust te zijn dat jij tekort heeft. Steeds bewust zijn dat jij tekorten heeft, dat wil graag de schepper. Want de schepper heeft ons gemaakt in absolute, in uiterste laagheid. Waarom? Waarom heeft hij ons in uiterste laagheid gemaakt? Wat iedereen, kan iemand zeggen? Wat betekent, in, in, in kabbalistische opzichten. In kabbalistisch opzicht. Wat betekent die laagheid? Onder in de knie, onder hoe lager, dieper, hoe lager, hoe dieper het licht komt. Natuurlijk. Dat hoe, hoe lager je je voelt, betekent hoe, hoe lager je in jouw kilim bereid bent om te gaan. Hoe meer contact heb je. Daar kan je schreeuwen naar Hashem. En daar helpt hij jou. Eigenlijk. Ja, hoe lager je komt. Jij komt Want eerst licht, licht betekent, je hebt al een lichte kilim. Oké, okay, dat kan je makkelijk, bijvoorbeeld ketter van de kilim, een beetje gedachten. Dat betekent, ketter van de kilim betekent dat jij een beetje in gedachten zit. Dat is niet de bedoeling, dat is nog geen schepping. Scher, uh, gedachten is nog geen mens. Goed opletten. Gedachten is nog geen mens. Als een mens nog in gedachten zit, is nog geen mens. Duidelijk, daarom hebben we ook drie, drie delen in een partsoef. Het is nog niet in het lichaam. Dus dan gaat het licht moet je brengen de naar, naar lager, dus naar de kniehoog, maar, of dus naar verder. En dan breng je dat via de middelste lei naar daad. En dan breng je nog naar beneden. De hele bedoeling is dat wij brengen die naar de, la de uiterste laagheid. De uiterste laagheid, dat is dan dat er het en dat is inderdaad de plaats van binnen dat Zo so dat is de laagste laagheid, dat is de uiterste laagheid. Dat is ook de, de plaats waar de, echt de, de laagste gevoelens bij ons zijn. De laagste betekent ook de, de, meest, laag, de meest koppige, de meest krachtige en, en <coughs> onverzettelijke en, en gevoelens die wij niet machtig zijn. Die gevoelens van de jesot, die daar, wat, daar zich, wat daar, daar zich plaatsvindt. Alle ellende in de wereld komt juist door die, door die, door de regio die daar is. Door die laagste gevoelens die daar zijn, waar de jesot in de omgeving van de malgoed. Alle bedrog, alle bedrog, alle, alle verkrachtingen, alle oorlogen, alle... Alle ellende komt alleen daar vandaan niet uit het hoofd. Maar daar vandaan komt het. En dan kan natuurlijk wordt het ook overal geprojecteerd. Dat kan je dat je in het hoofd hebben, dan je soort ook die, die, die, al die slechte lage gedachten. En je hart kan je ook de laagste plaats hebben. Maar dat is de uiterste laagheid waarmee de mens is geschapen. Met de bedoeling, Hashem heeft ons zo gemaakt, met de bedoeling. Met de bedoeling, waarom? Kijk, hoger in de hogere sferen zijn genoeg dieners van de schepper, genoeg. Kijk nou, Bia, ja, Briya, tsara, Siya, daar heb je genoeg, daar heb je allerlei engelen, uh, van alles, allerlei krachten hebben die ook, dus die Merkava als Merkava dienen, als. Uh, dragers dienen als, hoe zeg je dat? Als, uh, bekledingen dienen op dat licht. Dus, nou, dat is die dragers, dat is dan nodig. En maar nog lager in onze wereld heb je geen engelen komen hier naartoe. Zo, die zitten in de geestelijke wereld. En alle engelen, goed opletten, alle engelen zitten, alle krachten. Die engelen, dus die om, om, om, omhullingen van de omhullingen van het licht in de Bia, zitten in de geestelijke werelden van Bia. In onze wereld niet, Geen plaats voor engelen. Het is alleen maar, die, uh, alleen maar de religieuzen die kunnen denken dat hier engelen verschijnen. Geen engel komt hier naartoe. We hebben, hoe kan je dat, het is overeenkomst regenschappen, hoe kan je dan engel... ...en engel laten hier komen in, dat, in, die, in, die, in die fecalien terecht. Hij kan niet komen, het is niet voor zijn, zijn milieu. Alleen de mens is gezet in die uiterste laagheid... ...daar waar absoluut geen, geen uh, licht is. In onze wereld is absoluut geen licht, geen heiligheid, ...alleen maar nerde alleen maar zo'n klein lichtje van nevers een beetje... Nefes de nefes, ja, is hier gegeven aan de mens. En kan je dat ook zien in de natuur, dat alleen dat is het, minim het minimale wat er is, opdat er uh, leven zou blijven en hier voortbestaan, en dat de mens als de minimale, het minimale niveau, milieu, waaruit de mens zich kan verheffen, zich kan verheffen en samen met zichzelf, kan ook de, alle andere vormen van natuur verheffen. En dat is that. Uiterste, de uiterste laagheid. Dus de mens kan niet zeggen van, hey, kijk nou, hoe laag, hoe laag heb je de mens opgemaakt? Hoe, hoe, hoe laag heb je de mens gezet aan de, aan de schepper? En te klagen, dat is wat wij doen. Want wij voelen ons absoluut in, in, in iets gestopt... Waar geen uitwa, zeg het, uitwassen, je kan het niet jezelf uit, zeg het? afwassen, nee uitwassen. Je kan jezelf niet reinen, in reinen brengen hier. Wij voelen dat, dat wij niet in staat zijn om rein, in reinheid te komen hier. En dat gevoel is een goed gevoel. Maar niet, niet uh, aanklagen, niet klagen daarover dat... Kijk nou, wat alles wat ik doe, dat blijf ik zo zitten in dat, in dat puree. Ja, in, de, in de ellende of dat. Steeds hetzelfde, elke week is weer hetzelfde. En dat is en dat weer een probleem en dat. That, en dan zal er niets veranderen eigenlijk. Al die kleine veranderingen, maar dat is dan van binnen moet het moeten zijn. Maar jij moet blij zijn. Wij moeten blij zijn dat wij hier zijn, want het kan niet anders. Juist hier. Zie je dat? Waarom? Want juist hier hebben wij, hier zijn wij gezet als de, omdat aan ons is gegeven de hoogste, de hoogste, de hoogste taak. Om de gmartiekoen te bewerkstelligen. Wie kan dat doen? Alleen de mens. Kunnen dat doen de engelen? Die zitten daar ergens, een lichtere kilim hebben ze. Ja, lichte keelien hebben ze dicht bij de schepper in de buurt. Nou, en allerlei, ze kunnen ze iets bewerkstelligen in de... Wij bewerkstelligen de vulling. Wij vullen hen met, lief, met, met, met, met licht. Wij door ons, door ons, uh, or, or, or Hosea, wij brengen dat oor. Uh, wij veroorzaken de orie het, de, alles komt ons orgozer komt tot één soef en van één soef gaat het vullen alle werelden en elke engel en alles dus wij hebben een speciale rol omdat wij zitten ten aanzien van ook van de alle engelen en allemaal zitten wij eigenlijk in de malgoed in het algemene malgoed wij zijn malgoed dus wij zijn eigenlijk het koninkrijk der hemel hier beneden. Nou, en dan is het, dat is onze taak. Dat is wat de schepper heeft ons speciaal gemaakt, al dat er geen gelijke is in de hele schepping aan de mens. Het is een bijzondere taak die wij moeten vervullen. En dat moeten wij dus niet klagen, dat wij zo laag hier op aarde zitten. Maar blij zijn er. Mee. Het doet pijn. Het is moeilijk te verdragen. Maar het is nooit te veel te verdragen. Men geeft ons altijd met mate te verdragen wat wij aankunnen. En als je daarop vertrouwt dat jij altijd krijgt te verdragen alleen wat jij kan verdragen. Men geeft nooit van boven aan de mens meer te verdragen dan wat hij aan kan. En als je voelt dat jij het niet aan kan, dan betekent dat ligt het aan jou en niet aan boven. Dan moet je dat moment verdragen. Goed opletten op, op wat ik zeg steeds, het woordje verdragen. Verdragen is niet lijden. Dat gevoel van lijden misschien komt wel bij ons, omdat wij nog niet gecorrigeerd zijn. Dan ervaren wij dat als lijden. Maar het is niet een lijden. Het is vullen jezelf met de waarheid, terwijl ik leugen ben ga ik me vullen met de waarheid, daarom doet het pijn, dan is het ervaren net, ervaring net als pijn, dat komt licht, komt in schoon, iets wat schoon is, komt in iets wat vuil is, dat kan niet, maar omdat wij proberen, omdat wij proberen te geven van binnen, betekent van jezelf wat is geven, van mijn ik, ja, dat betekent mijn, wat was mijn, mijn file fileness, mijn, mijn file, mijn, ja, mijn stank. Wat is dat? Dat is de wens om te ontvangen voor mijzelf. Dat probeer ik dan um, um, te transformeren. Dat geef ik aan, aan hoger. En dat gaat niet zonder strijd. Gaat niet zonder strijd. Dat moeten we steeds over, overwinning overwinningen boeken. En met elke dag wordt het krachtiger. Dat is, moet je weten, dat is de wilskracht die wij opbouwen. En dat is niet van mij. En dat is niet, dus moet je weten, dat is niet jouw wilskracht, dat is niet jouw verdienste. De wilskracht die wordt opgebouwd door, dat, door het feit dat jij kan jezelf overgeven. Steeds leer jezelf overgeven, overgaven. Al lijkt het, het ons dat dit onmogelijk is. Maar jij gaat steeds minder dit. Jij gaat meer... Jij gaat kijken naar in, in verhouding van naar jou, naar jouw krachten. Op welke manier kan ik nu... Dat, dat, dat maar niet zonder. De hele... De hele uh, dat, is, dat is ook uh, wat we leren van... Dat is ook wat we leren van... Uh, die kabbalisten ook, van anderen, dus die, wat, wat doen ze? Steeds jezelf aan het licht uh, aanpassen. Terwijl het lijkt absoluut onmogelijk. En juist door die onmogelijkheid, want Hashem weet dat het onmogelijk is, ja, dat is de hele, dat, dat het onmogelijk is, zit in onze natuur. Want wij zijn de wens om te ontvangen voor onszelf. Dus moeten we weten dat de mens is zo. Maar het verlangen daarna. We moeten weten dat juist in die dier, in dat dier, in die, in die wens om te ontvangen voor onszelf, in de diepste diepte daarvan, in de malgoed, in de, de malchut, dat zal dan ook de plaats zijn van de uiterste onthulling. Daar komt juist de redding. In mijn vissigheid, daaruit, vanuit mijn vissigheid, daar komt de redding. Niet door die schoonheid van die, van die engelen. En die engelengezang. En allerlei, de, de, allerlei mooie hymnes en allerlei daar wat ze daar zitten. Maar juist in, de, in, in mijn vissigheid, werk in, binnen mijn vissigheid, betekent dat ik voel dat ik aan, ah, dat ik de klipot die aanzuigen aan mijzelf. En toch blijf ik vechten. Dat is iets, dat is iets wat maakt de mens, dat is iets wat je over, over, overwint. En je voelt dan elke dag meer kracht in jezelf. Wat je vroeger gaf aan zonde. Jij krijgt het weer die krachten terug en dat is die herwinnen, dat is herwinnen van de energieën, herwinnen van die krachten. Dat is waar wat, wat de mens moet zich mee bezighouden in deze wereld en niet met de religie. De religie helpt niemand. De religie helpt alleen die, die leiders. Kijk nou, mooie, mooie wolkenkrabbers hebben ze daar in Amerika. Ja, van allerlei religieën, ja, of Amerika, of waar dan ook gewone volk, gewone volk die dan betaalt of zo, die geloofde, die, die guru, die, die, ik zeg het jullie, jullie goed opletten, er is geen guru, er is geen uh, uh, leider religieuze leider die doet die voor jou iets kan doen. En dat is een geweldige, geweldige iets dat jij be moet begrijpen, zoals we hebben geleerd hier. Het licht van Moshe, zie, hij zei, het is niet een Moshe van vlees en bloed, het is het licht van de Moshe die, die Israël uh, uh, scheen, die Israël bracht uit, de uit het Egypte. En dat is ook wat wij leren hier in de Zoger, dat het licht van de, van de Kifaret, van de Zoger die ons ook weer, dat ons weer haalt, uit Juist uh, uit onze Kilim de Kabbalah, maar dan al onze lichaam. En niet alleen Moshe bij Moshe. Moshe haalde de mens, Israël maakte vrij in zijn hoofd. Ja, Moshe. Maar verder is het gegeven aan, aan Rabbi Shimon, die haalt het ook, wij schoon worden, worden wij van binnen van al, van diepere kilim. Van een kilim van ons hart, van die, al die dingen. En dat is wat wij moeten doen. Dat is wat aan de mens gegeven is. Dat is de dynamiek van het leven. En dat is absoluut uniek, absoluut individueel. Daar heb je niemand voor nodig. Jij en niemand anders. Waar jij ook bent. Jij zit in een kamertje. Een kamertje. Jij zit waar. Jij gaat naar een stadion. Ja, Jouw partner ha, gaat jou uitnodigen naar een stadion. Gaan we kijken naar even Ajax speelt met iemand. Hoe dus zeg oké, okay, zeg jij gaan we. Ik doe gewoon mijn. Ik heb een andere nog ander brilletje, zo'n uh, zonnebril. Zo. En dan ga ik mee. <laughs> Laag ik zo. In Vondelpark, zo, zo. Maar ik ben bezig. Ik ben steeds bezig. Ik geniet wel van alles. Van alle beestjes. Ik zie alle beestjes. Beestjes uh, ja, van man, de vrouwelijke geslacht. Die allerlei beetjes. Die allerlei beestjes die het allemaal bedoel. Mensen die allemaal. In, die, die voel ik, die zie ik wel. Ervaar ik ook van mijn, van mijn eigen beest. Ja, van mijzelf. Van mijn eigen beest zijn. Dan heb je ook, moet je ook weten dat jij wordt niet ontdaan van jouw beest. Duidelijk. Alleen de dood. De daadwerkelijke dood kan de mens redden, dus niet redden, red, niet redden, kan de mens verlossen van zijn uh, beest zijn. Dat weten we, ja, dat hebben we nu geleerd. De waarheid kunnen we niet zien zonder, in, in ons lichaam kunnen we de waarheid niet zien. Maar daarom moeten we steeds boven het verstand gaan. Ja, het zie je Daarom kunnen we, dat is ook het antwoord, waarom kunnen we niet binnen het verstand de schepper zien. Binnen het verstand betekent binnen mijn binnen beest zijn. Met, met het verstand kan je, dus aan de ene kant, kijk, daarom is het de Torah gegeven aan de mens. Dat de Torah, wat is de Torah? De Torah is de herantien. De Torah moet je leren wel met je kopie, met je de met wetten moet je leren wel uh, verstandelijk. Maar de malgoed kan je niet verstandelijk leren. Malgoed, goed opletten. Malgoed dus eh, eigenlijk correspondeert met de ketter. Dat moet je dat niet leren. Dus de malgoed is, wat is het koninkrijk der hemel? Daar kan je niet komen door de kennis. Zie je dat? Dus jij kan goed opletten wat ik zeg. De Torah kan je leren van A tot Z. Jij kan alles uit je hoofd weten. Alles wat ze zeggen, daar, van hier, komt dat, van dat, komt dat. En jij komt niet, daarmee kom je niet in het Koninkrijk der Hemel. Wat is de Koninkrijk der Hemel? Dat is de Malchut. Ja? En Malchut is gok. Is gok, is onverklaarbare wet. En niet zeer anpin. Zeer pin is dan mispat. is het iets wat men kan uh, logisch begrijpen, dat is wat mijn focus zich bezighoudt. Maar daarnaast heb je nog, om, om te komen tot de malgoedkoming, malgoed mal moet je komen via de malchut. moet je komen naar de zeer en niet zomaar te leren, leren die wetten, de wetten zonder eh, malgoed te passeren. En malgoed te passeren betekent, malgoed is um, koninkrijk der hemel. Ja, moet je dat opleggen op jezelf, het juk van het koninkrijk der hemel, betekent... Jij moet, malchut kan je alleen maar boven jouw verstand aanvaarden. Waarom boven jouw verstand? Als je eenmaal passeert, zie uh, malchut, dan is het logica. Dan is het wel licht. Maar malchut is, uh, hoe zeg je dat? Wij, wij, wij weten dat de malgoed is, op de malgoed was simtsoom. Ja of niet? Dus in de malchut hebben wij twee puntjes. De verbinding tussen malchut, de malchut en de malchut is verbonden met de bina. Daar waar malchut is verbonden in de bina, in de malchut, daar kunnen we doorheen komen. Hoe, iedereen begrijpt het? Kijk, om te komen tot de zierantien, daar is licht. Ja, malgoed zelf heeft geen licht. Kan niet geen licht, kan geen licht ontvangen naar de... Om te komen naar, tot de Zerampin. Zerampin geeft mij ons licht. Maar wij komen naar de, naar de Nukwa. Naar de Malchut. Waar moeten wij komen naar de Malchut? Wij moeten komen naar de Malchut. Die, de plaats waar de Malchut is verbonden met de Bina. De? Dus iedereen begrijpt het Dus Malchut heeft ook tien sfeer. Dus wij moeten komen naar de Bina van de, Bina van de Malchut. Oftewel, of het, het is in het hoofd, dus in het hoofd van de partsoef. Malgoed heeft ook een partsoef, ja, van tien Dus, of in het hoofd heet het bina, dus we moeten tot naar de bina komen. In het hoofd heet het bina, dus mal goed, de malgoed moet verbonden zijn met de bina. Wij moeten verbinden ons met de bina. Of in het lichaam, en in het lichaam moeten we verbinden ons met, wie is bina in het lichaam? Wie is bina in het lichaam? Tien sferoten hebben wij. Nee, in, in, in het lichaam hebben wij welke drie sferoten hebben wij? In het lichaam. In het lichaam. Gijs het, Gora, intje is net als het uh, is net als keter in het hoofd. Uh, hoch, uh, net als chogma. Yeah. Uh, net als chogma, Net als chogma in het hoofd. Uh, Gora. Is dat als Bina in het hoofd? Nee, niet goed. Keter, sorry, Keter, hochma, Bina. Keter, hochma, Bina. Dus Keter is Geset. Zo zeggen we, precies. Niet zoals de rechter-linkerlijn. Keter is als Geset. Um, Kwora is als hochma. En in het lichaam, de Bina is als. De ferret is als Bina. Dus in het lichaam is Bina van het lichaam is. Is uh, Tiferet. Dan moeten we ook in de Tiferet komen. In het lichaam. In de Tiferet ja. van de Malgoed. Oké? Okay. En er bestaat nog, ook nog uh, de plaats. in Bina in de, in de Nehi. Bestaat ook een Bina. Het een plaats wat, wat heet. Wat ook. Ja, iedereen begrijpt wat ik zeg. Dat is iets wat bijvoorbeeld net, net zo goed je zot. Net zo goed je soort. Daaronder, dat is de, dat onderste gedeelte van de persoof. Net zo goed je Daar is ook bestaat een bina, Wie is dat? Je maar dan de bovenste je Dus je heb je dan bovenste, bovenste del, de, de, van de bovenste deel. De bovenste derde van de je is dan de bina van, de onder, on van het onderstel. Van net zo goed is zo. Dus in elke deel heb je dan zijn eigen, zijn eigen bina als het ware. Ja, dat moeten we door die bina, zich verbinden met die bina van de malchut, komen we tot de zeer aan En het te komen, te komen tot de bina in de malchut betekent opleggen op jezelf het juk van het koninkrijk der hemel. En dat kan je niet doen met je kennis. Je kan leren dit door je leven. Dan van als een mens dat, als die dat, dan wordt het dat, Als die weten wat, wat men leert. Als je niet leert om steeds opleggen op jezelf het juk van het koninkrijk der hemel. Ja, dat is helemaal goed. Dan, hoe, hoe kom je dan, waar kom je dan naartoe? En dat is steeds wat wij moeten doen. Dus elke dag steeds... Opleggen op jezelf en dan, dat is het moment vanaf het beginnen van het leven in het nieuw, elk moment. Dus hoe kan je dan in het nieuw komen? Opleggen, direct moet je zo doen. Eerst het eerste, de eerste stap in het opleggen, in het, in het komen, in het toestand om te leven in het nieuw. Elke moment wanneer je kom, wil komen in het leven in het nieuw, moet je eerst opleggen op jezelf het juk van het koninkrijk der hemel. Dat wil zeggen, oh, jouw wens op dat moment te verkorten, kleiner maken. Jij komt van hem al goed, je krachtig, je komt naar de bina. Rippen? Dat betekent opleggen op jezelf het koninkrijk der hemel. Eerst kom je naar de bina, stapsgewijs. En dan kom je toch. Naar de ketter. Kijk. Dus dat is, want als je komt naar de is het is net als, als, als je naar de ketter komt. En dan kan je nog naar de ketter komen.